Van rol, net als ballo van bal. Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Maar die sting, die mussen toch rood van? Die, die kun je niet optillen. Ik zal het dus voor u nakijken. Misschien kunnen ze de vragen eerst even doorkijken. Voor eh. Als u hem nou eerst even doorkijkt, dan zegt meneer Koning straks wat de bedoeling is.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 Ach, vroeg geen onzin. Jawel, ben je aan de ja. Ach, wat vroeg je nou? Zo eigenlijk werd je niet. Waar was dat dan? Ik bedoel, in welk dorp? In Zuusvelder, in Nurg. En u? Waar komt u vandaan? Ook oh? in Zuusvelder. <laughs> Wij zijn zusters. Wij noemen dat niet het nageboot, maar de han. De han? De han. Hoe speel je dat dan? Dat kun je niet spelen. Nee. Dat is Dresden. En wat deden ze daar bij u mee? De, die hengen ze in de boom. Waarom deden ze dat dan? Dat veel later de kop op houden. En u deed dat ook? Iedereen deed dat. Nou, hoe deden ze dat niet. Zo achterlijk waren wij niet.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 Of, je hebt je in ieder geval geamuseerd.